op de locatie dan wel toestemming van uh, zijn uh, mede-VVE uh, opeens een voorkeursbehandeling krijgt? Dat zou zijn. Nee, dat is mij niet bekend, want dat is ook niet zo. Sterker nog, u hebt zelf onder meer in de visie Zandvoort, waar de metropool de kustkust kust, vastgesteld dat daar plek is voor hotelontwikkeling. Dus dat is eigenlijk de koers waar we steeds vanuit zijn geweest. Op die locatie, dat is anders voor de locatie aan de Engelbertstraat. U gaf aan dat we sinds december 2020, een jaar verder, en wat zijn we opgeschoten? Nou, we hebben stappen gezet met Rijnland, met betrekking tot het parkeren. Een aantal van u noemt ook de VVE Bouwers Palace. En ik denk dat wat mevrouw Tjallik daar vorige week, of twee weken terug moet ik zeggen, over heeft gezegd, ...voldoende is. Zij heeft aangegeven dat er echt een positieve grondhouding is voor deze plannen. Ik um, moet even bladeren, excuus. Uh, een aantal van u spreekt, spreekt ook echt de uitdrukkelijke steun uit voor deze plannen, daar ben ik heel content mee. Um, en ik wil nog even expliciet ingaan op um, de woningen versus het hotel... Interruptie, heer Kamer. Ja, voorzitter. Mevrouw Verheij uh, refereert nu aan één inspreker. Maar ik heb een mail gekregen van een werkgroep lid van Bouwens Pallas En die wist mij te vertellen dat er uh, nog een eens een vergadering is geweest. Dat er nog niet eens over de plannen is gesproken. En uh, dat tot op heden uh, zeg maar het plan alleen bij de bes het bestuur... Uh, ...zeg maar is... ...en het bestuur bestaat toevallig... ...uit mevrouw Tjallik en de heer De Graaf. Onder andere. Mevrouw vrij. Een van de opdrachten... Om Voorzitter, het zo... ik, ik kan trouwens zelfs... ...die mail naar, naar de wethouder... ...toesturen hoor, als ze daar... Uh... Mevrouw vrij. Ik denk Wij hebben inderdaad... ...heel veel contact gehad... ...met het bestuur van VVE Bouwens Palace. Um, maar ook met de andere besturen van de VVE's in het gebied, maar niet uitsluitend. En we hebben deze visie ook nodig om nu stappen te gaan zetten. En dat, ja, ik kan dat niet anders duiden. Um, er is veel gesproken en veel gezegd over woningen versus hotel. En ook hier gaat het om de balans tussen woonplaats en badplaats. Want in 2019 hebben wij ook laten onderzoeken... Hoeveel ruimte is er nu eigenlijk nog voor hotels in Zandvoort? Nou, wij hebben dan met dat rapport, dat is ook met u gedeeld, zijn er minstens 350 à 400 hotelkamers nog nodig op korte termijn. Vooral in het hogere segment en in 2030 loopt dit op tot 550 à 750. Dus die ruimte, dat is onderzocht en dat is aangetoond. Dat wil niet zeggen dat we woningbouw niet belangrijk vinden. We realiseren ook woningen aan de Engelbertstraat, bij het Badhuisplein. Maar niet te vergeten hebben we natuurlijk behoorlijk wat plankcapaciteit nog in de, op de rol staan. Met de Curidex, met de Duinwachter, met het Watertorenplein. En daarnaast hebben we ook nog ambities uitgesproken in onze omgevingsvisie. Maar het feit dat, dit nu, eh, dat wij blijven bij het hotel... Dat is ook heel belangrijk voor Zandvoort. Juist ook vanwege het feit dat wij de tweede badplaats van Nederland zijn. Meneer Deen, u gaf daarbij aan van Haarlem en Amsterdam hebben een bouwstop aangekondigd. Dat klopt, maar dat is wel met een heel andere motivatie. Namelijk om minder toeristen in hun steden te ontvangen. Daarbij komt ook nog het argument van corona, althans voor Haarlem, zo lees ik dat uit de krant. En dat vind ik een argument als je denkt, nou, ik geloof erin dat je je eigenlijk uit de crisis moet investeren. En dat je juist moet in blijven investeren in Zandvoort als badplaats. Want als je dat niet doet, dan loop je per definitie straks, als de economie weer aantrekt, als de coronamaatregelen zijn opgeheven, achter de feiten aan. Um, ja, het duurt voort op oude plannen, gaf meneer Deen uh, nog aan. Nou, we hebben telkens plannen moeten aanpassen om te zoeken naar... ...het meeste draagvlak wat er is. En dit plan tot op heden heeft gewoon het meeste draagvlak. En daarbij voldoet het aan onze ambities. Want we wilden graag een hotel. En we willen graag woningen. En we willen een hele mooie openbare ruimte daar... ...met een goede rotering naar zee. Interruptie van de heer Kramer. Voorzitter, is het wethouder bekend wat er in de notitie staat? In de notitie staat dat er nog draagvlak moet worden gezocht... ...binnen de VVE-bouwerspalles... ...voor het realiseren van het hotel. En ook dat er nog draagvlak moet worden gezocht in de omgeving voor het hotel. Dus ik, ik snap niet waar u op doelt dat er draagvlak is voor het hotel. Het staat gewoon in uw eigen stuk vermeld. Okay. Wat ik aangeef is dat u als raad ook al eerder hebt aangegeven... ...hebt beslist dat hier hotelfunctie moet komen... Daar had ik het over. De heer Kramer. En dat het nog nee, geen nee, populatie is? De heer Kramer. Voorzitter, voorzitter daar had de wethouder het niet over. De wethouder zegt, er is draagvlak. En voorzitter, lees het stuk. Er is geen draagvlak binnen de VVE-bouwers. Die vergadering moet nog plaatsvinden. En er is ook nog geen draagvlak gevraagd voor het hotel in de omgeving. Want dat heeft u ...van u afgehouden en dat heeft u aan de initiatiefnemers gegeven. Dus ik, ik, ik vind gewoon van luister wat u zegt en geef dan het juiste antwoord. Meneer Kramer, er is wel degelijk draagvlak voor de visie in de omgeving. Dat is één. En ten tweede, u doet nu net alsof het heel raar is dat initiatiefnemers... ...participeren of het gesprek hebben met hun omgeving. Maar dat is wel het uitgangspunt wat wij hanteren. Kijk bijvoorbeeld ook naar hoe dat is gegaan bij het Badhuisplein. Denk aan de Omgevingswet. Denk aan ongeveer iedere bouwvergunning die verstrekt wordt. Wij kunnen niet in, als gemeente voor iedere initiatiefnemer gaan participeren. En dat heeft puur te maken met rollen en verantwoordelijkheden. Zijn we daarbij aangehaakt? Kijken we of dat op een goede wijze gebeurt? Jazeker. Maar het is niet aan de gemeente om op alle particuliere initiatieven... Uh, ...de participatie over te nemen. Dat is iets dat hebben we nooit op die wijze gedaan. De heer Kramer. U valt weer weg. Wij hebben niet gevraagd om een particulier initiatief... Nee? Nou, dan is het spijtig. U dan valt... Nee. U ja? Valt. Nu beter? Ja? Ja? Wij hebben niet gevraagd om een particulier initiatief op de entree. Wij hebben gevraagd daarop woningen en wij hebben gevraagd om die gewoon keurig uh, aan te besteden. En niet één op één de meest lucratieve positie die Zandvoort heeft, zomaar aan een initiatiefnemer weg te geven. Dat heeft deze wethouder gedaan. En ik hoop dat zij dat erkent. Dat heb ik gedaan. Op basis van door u vastgestelde kaders. Dat heb ik inderdaad gedaan. Wij ja. hebben. Voorzitter, wij hebben geen kaders om de wethouder één op één een, een positie weg te laten geven. Waar, uh, de, waar in ieder geval. meerdere eigenaren betrokken zijn. die ook daadwerkelijk daar besluitvorming over moeten doen. De wethouder. Ik had het over. Het hotel op die locatie, meneer Kramer. Ik zie een handje van de heer Drommel. Nee voorzitter, ik probeer een mijn handen weghalen, maar... <laughs> dat gaat ook wat lastig. Maar ik wil wel even melden dat meneer Kramer slecht te bestaan is. Hij valt geregeld weg. Dat vind ik zonde. Maar het is... u heeft het zelf ook al een paar keer gezegd. Mevrouw Verheij, vervolging betoog. Ja, een ander punt dat door een aantal van u is opgebracht is dat het parkeren niet is opgelost. Het parkeren is wel opgelost. We hebben aan de hand van onze parkeernormennota ingetekend waar dat parkeren kan komen. We hebben daar ook overleg over gehad met Rijnland. Moeten er nog vervolgoverleggen plaatsvinden? Jazeker, want er zijn bijvoorbeeld nog geen technische berekeningen tot achter de comma en dergelijke gemaakt. De Zandvoorter is ook een vraag die op is gekomen. Ik heb in de commissievergadering aangegeven dat wij in gesprek zijn met de eigenaar van de Zandvoorter om te kijken hoe zijn plannen ook goed ingepast kunnen worden in de omgeving. En dan waar het gaat om uh, Le Grand Prix. De eigenaren daarvan, zoals u weet, heeft een deel, uh, hebben zij de grond uh, kunnen kopen destijds. En zijn dat dus eigenaren van de grond en is de gemeente niet de eigenaar van de grond. Wij zijn in overleg, in goed overleg met hen en uh, hopen tot een middelijke oplossing te kunnen komen. Um, u geeft ook aan dat u um, een nette oplossing wil voor de voormalige erfpachters. En meneer uh, Hendricks noemt dus zelfs de term ik vind het beneden alle pijl. En ik, moet, ik wil daar echt afstand van nemen, want dat vind ik niet. U hebt zelf nogmaals beslist om die erfpacht niet te verlengen. U hebt daarbij gevraagd om een redelijk voorstel te gaan... en coulant met onze ondernemers om te gaan. En dat heb ik meer dan gedaan. Zij hebben langer kunnen ondernemen. Dat is één. Ten tweede hebben wij een rechtszaak gewonnen. Zij hebben vervolgens hoger beroep ingesteld. Nogmaals heb ik een poging gedaan om er een minderlijk uit te komen... maar op een gegeven moment houdt het op. En dat geldt voor een aantal... En voor de goede orde met andere ondernemers daar en andere voormalig erfpachters, moet ik meer precies zeggen, zijn we wel tot een goede uitkomst uh, gekomen. Dus beneden alle pijl, dat vind ik een kwalificatie die volstrekt niet thuishoort bij dit um, proces. Um, voorzitter, ik geloof dat ik inhoudelijk op alle punten uh, ben ingegaan en uh, laat het even hierbij in eerste termijn. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie een hand van mevrouw van der Veld. Mijn interruptie. Ja, Dank u wel. Ik uh, zou graag een voorstel van orde willen doen. Dat is namelijk overgaan tot stemming van dit stuk. Er wordt gesproken over een amendement wat niet ingediend is. Er wordt gesproken over een motie die niet ingediend wordt. Ik vind het echt uh, om dan even dat beneden alle pijl te gebruiken. Ik vind dit dus beneden alle pijl. Ja, maar... Ik zou graag over willen gaan tot stemming. Ik stel voor dat we de beraadslaging ordentelijk afronden. We hebben de eerste termijn van de wethouder gehad. Uh, het is te doen gebruikelijk dat wij de, de uh, raad in de gelegenheid stellen om ook een tweede termijn uh, te bespreken. Um, ook om in de richting van politieke oordeelsvorming te, te komen. Dus ik geef bij deze het woord aan de heer Kramer voor de tweede termijn. Ja, ja voorzitter, uh, helaas, uh, de schop gaat in de grond voor uh, een hotel en voor een klein aantal uh, woningen. Nou, uh, daar zouden wij niet voor kiezen. Wij kiezen voor uh, meer woningen gezien uh, de ongelofelijke schaarste in Zandvoort. Uh, en uh, in de woorden van uh, de wethouder Verheij uh, dat wij nog heel veel uh, hotelaccommodatie nodig heeft... Hebben. Uh, misschien onderschrijf ik het, maar er zijn heel veel initiatieven die ver over die 501 heen gaan. Uh, als ik uh, goed ben geïnformeerd door externe en niet zijnde de wethouder... ...want uh, uh, dan uh, is er uh, langs de boulevard een uh, idee om daar een, uh, een hotel van 13 hoog te maken... Uh, Tegenover de benzinepomp. Uh, het, kas, uh, het circuit wil een uh, groot uh, hotel uh, neerzetten. 250 huisjes op uh, voerde voor verblijfstoerisme. Nou, uh, als je even heel simpel telt, dan kom je dik aan de 700 allerlei uitbreidingsplannen nog in Zandvoort. Dus uh, meer dan voldoende... ...om uh, zeg maar, uh, onze toeristen kunnen huisvesten. Maar uh, het lijkt me toch ook wel heel erg van belang... ...dat onze jongeren ook in Zandvoort kunnen uh, worden gehuisvest. Want we hebben uh, toch een behoorlijk probleem met onze vergrijzing. En niet alleen uh, een vergrijzing die uh, te maken heeft met onze inwoners... ...maar ook een vergrijzing van uh, ouderen die graag in Zandvoort willen wonen. Voorzitter, uh, ik zal het hierbij laten... Op één ding na misschien nog. Uh, de torens worden iedere keer uh, benoemd als uitbreidingsplan van Pallas. Nou, uh, dan kom ik maar even terug op mevrouw Tjalling. Die heeft uh, in de commissie verteld dat in ieder geval het optoppen van Pallas niet tot de mogelijkheden behoort. Dus we praten niet meer over een uitbreiding. We, bouwen, we praten straks over twee nieuwbouwtorens... die eventueel gekoppeld worden aan het bestaande bouwershotel. Nou... Uh, ik uh, wens de wethouder heel veel sterkte met het arrest. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Bij handopsteking, wie heeft nog behoefte aan een tweede termijn? De heer Elgebari. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, weet u, het gaat mij als GroenLinks zijn er ook om het bouwen voor mensen. En het gaat mij niet om het bouwen voor de rijke, de rijke onder ons. En als wij het hebben over die torens gaan bebouwen... ...dan hoor ik aan de ene kant hoor ik, uh, een betoog vanuit de oppositie... ...die zeggen van ja, jammer dat we daar sociale huurwoningen maken... ...en aan de andere kant hoor ik precies in hetzelfde betoog... ...ja, we kunnen die torens voor woningen voor jongeren gaan maken. Nou, ik weet niet welke jongeren dat zou kunnen betalen... ...maar dat is niet de jongen die ik ken en die, die, die zandhoek woont. Misschien is er één, misschien zijn er twee... Maar dan hebben die er wel meteen iets van zes bouwen lagen. Dus ik vind dat echt, dat telkens maar weer herhalen, vind ik echt ver beneden al dat pijl. En dan nog iets anders, want er wordt ook de hele tijd over mevrouw Tjollik gesproken. Ik heb mevrouw Tjollik in de commissievergadering duidelijk ook horen vertellen... dat zij na aanleiding van onze besluitvorming pas de vergadering in de VVE zal gaan uitschrijven. Dus telkens maar weer verwijzen maar naar de Pelles heeft nog geen VVE-vergadering gehad. hebben daar nog niet over geparticipeerd. Is onjuist. Zij heeft ons daar een tijdspad voor geschetst. Het lijkt me dan ook wel ver en eerlijk om dat tijdspad dan ook in deze raad te delen. Korte reactie van de heer Kramer. Nou ja, heel kort naar de heer El Gabadi. OpenSet heeft wel voorgestemd voor de pot om sociale woningbouw daar te realiseren. En OPZ zou ook absoluut voorstanders zijn om daar uh, een gedeelte van de historische kosten af te boeken... zodat we daar wel woningbouw kunnen doen. Want we dragen daar dermate veel historische kosten uh, met ons mee... die we altijd maar willen terugverdienen. En wat ons betreft laten we een gedeelte van die historische kosten laten we wegvallen... en gaan we daar gewoon bouwen. En dan gaan we bouwen voor de middenklasse... En uh, dan kunnen we in ieder geval ook die bijzondere doelgroepen, hè, waar we bij uh, uh, zeg maar, uh, ons huisvestingsbeleid over hebben gesproken, leraren, politie, die kunnen we op een ordentelijke manier huisvesten. Ja, u kunt knikken, maar dat is in ieder geval wel onze insteek. En dat zouden we graag op deze locatie ook willen realiseren. En geen hotel, uh, zeg maar, uh, op deze locatie. Dank u wel. Dat was een interruptie op de heer Algebali in zijn tweede termijn. De heer Algebali, was u klaar met uw termijn? Ik stel ja. voor niet de discussies die we al een tijd doen uh, uh, uh, en die we in de eerste termijn hebben gehad overdoen. Dus um, mijn vraag aan ja, u moet... Zij ook reageren niet om de discussie over te doen. Ik zal Daarna wil ik het al kort houden. Uh, de, de, het idee van de heer Kramer lijkt me duidelijk. Het idee wat ik van de heer Deen onder andere heb gehoord en de heer Hendricks is daar totaal haaks op. Dus weet u, u, u kunt nog zoveel mooie verhalen vertellen. Uh, ik geloof u ook best dat u dat wilt als OBZ. -zijnde. Maar u, u hoort ook wat er hier in de commissie of in de raad wordt gezegd. En dat staat gewoon haaks op elkaar. En ik vind het jammer dat dat, dat, dat zo is. Ik geef de heer Kamer nog even de gelegenheid... en dan gaan we echt door naar de heer Deen voor zijn tweede termijn. De heer Kamer. Nou, ik, ik weet niet waar u op doelt wat het haak staat. Volgens mij uh, verkondig ik dit al uh, meerdere malen. En daarnaast, uh, u trekt de oppositie in één lijn... Maar uh, de oppositie heeft uh, als, als afzonderlijke partij ook een eigen mening. En het is niet zo dat wij, uh, zeg maar, als een applausmachine. gelijk als de coalitie, uh, zeg maar, uh, met elkaar altijd maar roepen. de schop moet de grond in. Goed. Ik uh, ga naar de tweede termijn van de heer Deen. Nou, ik had meer een interruptie op de heer El Khabali, voorzitter. als u daar mij toestaat. Want um, ja. Weet u, meneer Algebali, u schetst nu uh, wat, wat, wat verhoudingen verkeerd. Uh, want ook wij zijn niet tegen het bouwen van sociale huurwoningen. Maar wel tegen het bouwen van sociale huurwoningen op A1-locaties. Waar het heel erg lastig is. Zoals we hebben kunnen zien op het Badhuisplein. Dus, weet u, u kunt dat niet zeg maar, echt uh, algemeniseren. Dat is niet, niet correct. En ook wij willen dat daar gebouwd wordt... Wij willen sterker nog, wij willen in deze visie entreegebied, uh, meer bouwen dan u. Meer woningen willen wij bouwen dan u. En het liefst in het middensegment, zodat er een gedegen doorstroming kan plaatsvinden. Waardoor, waardoor de vele huurwoningen, sociale huurwoningen die in Zandvoort aanwezig zijn, gebruikt kunnen worden voor mensen die, waar u ze voor wilt gebruiken en waar ik ze voor wil gebruiken. Dus we liggen helemaal niet zo ver uit elkaar. Alleen wilt u dat beeld scheppen en dat begrijp ik niet. Uh, het korte reactie, de heer Elgebali. Ja. ja, voorzitter, dan, dan rest me alleen maar te verwijzen naar ons eigen raadsprogramma, onder andere waar 30-40-30 uh, onderdeel van uitmaakte. Dus de, de, wat de heer Denier hier vertelt, is ook wat dat betreft weer onjaar. Goed, ik kijk rond. Over in de tweede termijn. Ik zie de heer, uh, heer Hendricks en de heer Van Marlen nog. De heer Hendricks. Ja, ik had eigenlijk. Sorry, oh, ik zal even ook mijn uh, camera aanzetten. Ik had eigenlijk nog een vraag aan de heer Algebali, want het ging over de, de discussie over woningen en een uh, van die torens daarvoor uh, te uh, herbestemmen. Als we nou het voorstel uh, zouden doen, uh, meneer Algebali, dat we een van die torens veranderen naar een woontoren. Gewoon in de verdeling 30, 40, 30 zoals we die uh, hebben. Zoals u dat wilt, dan kunnen we voor mij iedereen daar uh, prima woning aanbieden. Uh, kan de heer Algebali er dan gewoon in meegaan? De heer Algebali. Voorzitter, de heer Aghobali kan vooral meegaan in dat het plan nou een keer zijn voortgang heeft. En als we dit weer allemaal gaan doen, dan gaat het weer zoveel langer duren. En we hebben zoveel langer weer geen woningen voor onze standwoorders. Dus meneer Aghobali wil vooral, en GroenLinks wil vooral, dat we nu een stap maken. En de stap die we nu zetten, als GroenLinks zijn, is deze visie ondersteunen. En daarin zijn woningen opgenoemd. Daarin heeft de wethouder een duidelijk uh, uiteenzetting gegeven in wat onze plannen nog meer zijn. En daarbij, ja, weet u, het is een herhaling bijna van zetten. Dus ik denk dat ik het, wat dat betreft daar ook wel bij laat. Want het lijkt me vrij duidelijk wat de positie van GroenLinks hierin is. En dat wij gaan voor sociale huurwoningen. Uh, en, en dat dat het allerbelangrijkste is wat dat betreft. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. De voorzitter, de heer Elke Bali. Meneer Hendricks, graag via de voorzitter. Um, dat ja, en ik, zo langzamerhand beginnen we een, een discussie te krijgen die zich, zichzelf begint te herhalen. Dus ik zou echt willen verzoeken. De discussie nu voort te zitten met mensen die nog in een tweede termijn echt iets in willen brengen wat nog niet op tafel is geweest. Dan krijgt de wethouder nog het woord en dan kunnen we naar een stemming overgaan. Dus ik kijk rond. Tweede termijn. Heer Hennis, u had het woord, uh, uh, maar dat was bij interruptie. Heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? Uh, ja, voorzitter, en die hou ik heel kort. Uh, um, namelijk, de heer Algebali eindigt zijn betoog net dat hij graag meer sociale woningen wil. Maar het blijkt uit zijn concrete beantwoording dat hij dat helemaal niet wil, want hij zou niet eh, meestemmen met een voorstel om een van die twee torens te veranderen naar een woontoren. Dus de uh, heer Elgebari El heeft liever hotelkamers dan sociale woningen. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Elgebali, uh, uh, uh, de discussie is nu echt... Uh, uh... Ja, voorzitter, aan een punt van orde. Ja, ik, ik word persoonlijk aangevallen op een, totaal on een totale onjuistheid van de heer Hendricks, ja. Ik vind, het, ik vind het netjes dat ik daar ook op mag reageren. Ik heb een heel korte reactie, maar we, gaan echt, we moeten echt richting een afronding. We hebben nog twee agendapunten vanavond te gaan. Dus ik verzoek u heel kort te reageren. Dan krijgt de heer Van Marlen nog het woord. Reageer te Koper u kort. Voorzitter, het punt dat de heer Hendricks maakt dat GroenLinks niet voor sociale huurwoningen kies, maar voor hotelkamers, is pertinent onjuist. Wij strijden op elk vlak voor die sociale huurwoningen. Maar wij zien vooral de mogelijkheden nu die we willen pakken. En op zo'n kort mogelijk termijn. En dat we de onmogelijkheden zien in het wederom vertragen van plannen. En daar tekent GroenLinks, GroenLinks niet voor. Dat is het echte en onrechte verhaal. Dank u wel. Ik zag de heer van Marlen nog. Ja, ik wilde graag deze discussie stoppen. En eigenlijk starten waar meneer Kramer gebleven was bij het begin. Hij heeft vroeger gevoetbald, heel veel verloren. Maar nog nooit zo met 7 en 9. Ik heb vroeger ook gevoetbald, heel veel gewonnen. Maar ook niet zo vaak met 9-7. Dus ik maar alsjeblieft. Niet liegen. De heer Kamer. Ja, ik wil, ik, ik, ik wil toch even op de heer Kaba El Kabali reageren. En ik vind het heel spijtig, voorzitter, dat hij niet ingaat op het voorstel van uh, de heer Hendricks. Want juist het werkt geen vertraging, want in het stuk van de visie staat dat de Engelbertstraat als een losse fase, als eerste fase wordt uitgevoerd. Dus die kan gewoon los van die, van die twee torens worden uitgevoerd en vervolgens moet er nog een plan uitgewerkt worden voor die twee torens. En of je dat nou doet als woningen of je doet het als hotel, dus ik vind het Heel erg spijtig dat meneer Elkebali niet het voorstel van de heer Hendricks overneemt voor woning. Meneer, meneer Kramer, u heeft de heer Elkebali gehoord. Die is volgens mij heel duidelijk geweest in zijn antwoord. Ik ga naar mevrouw Koper. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, weer steun ik de, de woorden van de, de heer Van Marlen. We, moet, we moeten verder en dat willen we ook. Maar ik, moet toch ook even, ik, ik wil toch ook wel eventjes complimenten maken aan de oppositie. Het is... Prachtig hoe dit spel gespeeld wordt. Ik moet dat toch eerlijk zeggen, ik, ik bewonder u. Uh, maar het, is, het zijn wel woordspelletjes. Hè? Eerst uh, uh, spreekt oppositie niet met één mond, maar wel met één mond iets indienen. Dan gaat het plotseling over woontorens, want u wilt toch ook arme woningen? Terwijl de afgelopen twintig jaar daar niets gebeurd is vanwege draagvlak in de omgeving. wordt nu in één klap even niet geluisterd naar draagvlak in de omgeving... Nee, we zien wel hoe dat gaat met die woontorens. Interruptie van de heer Kraan. Ja, voorzitter, ik ben benieuwd wat mevrouw Koper bedoelt met uh, als uh, één ingediend. Want volgens mij heeft alleen OPZ iets ingediend. Mevrouw Koper. Nou, het spreekt met één mond. Want uh, zowel u... Als uh, de heer Deen, als de heer Henderingse, gaat in op een niet ingediende motie... dan heb ik me niet uh, goed uitgedrukt. Neemt u me niet kwalijk. Maar ik ga even verder met mijn betoog als het gaat om de woontorens. Want ik vind het natuurlijk wel... De, het is nog knap ook. VVD is nu tegen hotels, maar wij moet, moeten voor de woontorens zijn. Maar al twintig jaar gebeurt er niks omdat er geen draagvlak is. Partij van de Arbeid bewondert zeer het voorstel omdat het voorstel dat u eindelijk gericht is op dat wat aan draagvlak in de buurt is. En gericht is op een snelle tot van woningen. En daar gaan wij voor. Punt. Interruptie van de heer Hendriks. Ja voorstel, eerst uh, spijtig dat uh, mevrouw Koper het, uh, de oppositie spelletjes uh, verwijt. Voor mij wordt de discussie juist op inhoud uh, gevoerd. Namelijk is er wel behoefte aan. Twee hoteltorens en is dus één niet uh, voldoende. Zeker als je met die andere dan uh, meer woningen zou kunnen maken. Uh, zoals ik net al voorstelde, gewoon in de verdeling 30-40-30, waar mevrouw Kopen volgens mij een warm voorstander van is. Maar ook zij kiest niet voor die woningen. En dat is jammer. Maar dan moet ze niet de oppositie spelletjes verwijten. Het gaat om die inhoudelijke keuze. Die ligt voor. En dan vind ik het flauw dat mevrouw Kopen op deze manier ons spelletjes verwijt. Want in feite is dat natuurlijk het echte spelletje. Ja, mag ik nog voorzitten? Ja, want het was een interruptie op u, mevrouw Koper. Ja. Dus en dan uh, voel ik me geroepen om te antwoorden. Maar ik, ik, ik, wees u gerust, ik hou het kort. Want ik heb niet gezegd spelletjes, ik heb woordspelletjes. Maar uit de laatste woorden van de heer Hendricks uh, begrijpt u ook duidelijk wat ik, wat ik daarmee bedoeld heb. En ik stel voor dat, uh, wat mijn betoog betreft, dat er hier een einde aankomt. Dank u wel. Dank u wel. Maar dat neemt niet weg dat de heer Mettes nog een tweede termijn had. En die steekt nu. Te lange lessen zijn handje op, maar dat handje is nu ook weer weg. Dus nee, voorzitter, oh. hij is niet te lange lessen. Klopt inderdaad. Het duurt erg lang. Het is een voortdurende herhaling van zetten. Dat betreur ik zeer. En ik dank de wethouder voor haar deskundige, vakkundige opmerking die ze gemaakt heeft. Want oh. ze heeft feitig niet er andere dingen mee gedaan. Dank u wel. Je, je dommel nog. Ja, dank u voor mijn tweede termijn. Ik ben uiteraard voor het voorstel van deze wethouder en ik zie uit naar meer verblijfsaccommodatie. Als liberaal denk ik dat het een heel goed besluit is dat wij als Zandvoort, een van de grootste badplaatsen aan deze hele Noordzeekust, ook onze medewerkers en ook onze mensen die hun brood moeten verdienen in die verblijfsaccommodatie, deze verblijfsaccommodatie ook zien komen met enige stijl en enige aduren. Dank u voorzitter. Dank u wel. Ten slotte, ga ik voor de tweede termijn van het college nog naar de wethouder. Ik heb niet heel veel specifieke vragen meegeschreven in uw richting. Nee, dat uh, ik ook niet, uh, meneer de voorzitter. En um, ik denk eigenlijk dat, um, dat we inhoudelijk alles gewisseld hebben. En ik wil me eigenlijk aansluiten bij het voorstel van de heer Van Marlen. Um, ik denk dat het moment daar is om te gaan stemmen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik realiseer me dat het lang geduurd heeft, maar ik moet zeggen dat ik eh, vond het wel een inhoudelijk sterke discussie. Dus wat dat betreft eh, denk ik dat er heel veel gewisseld is. En gaan we nu tot stemming over van het voorstel? Um, de stem, het stembureau is geopend. Het gaat over het voorstel as such: de stedenbouwkundige visie-entree. En u kunt nu stemmen. Dus negen voor en zeven tegen. En daarmee is het voorstel aangenomen. Heeft iemand behoefte aan een stemverklaring? De heer Hermsen. Ja, voorzitter, ik zal kort zijn. Dank u wel. Een stemverklaring met name, zeg maar. Dat betekent tot de motie vaststelling stedenkouwkundig plan Antree antwoord Door het niet in te dienen hebben we hier geen discussie over kunnen voeren. Dan wordt de suggestie gewekt dat er wel sprake is van een integriteitskwestie. Terwijl hier wat ons betreft in ieder geval sprake is van onderbuikgevoel. Dank u wel. Het, deze stemverklaring het gaat niet op het voorstel in, nog het, op het amendement. Dus ik eh, vind het, ja, ik vind het, deze stemverklaring op, ja, op dit moment niet helemaal op zijn plek, meneer Hermsen. Maar, want het gaat over ja, een niet-ingediend is... ja, niet amendement. Ik zie ook nu een, een handje van de heer Kamer, Dat lokt het natuurlijk uit. Um, dus ik, ja, ik, ik ga hier niet nu nog een debat over starten. Ik ben daar helder in. Um, Voorzitter, ik wil helemaal geen debat. Nee, maar als u... Ik wil als... alleen zeggen van dat in uh, de woorden van uh, mevrouw Keurensen uh, dit, uh, zeg maar, uh, typerend is voor de heer Hermsen. Dank u wel. Ik uh, kan me voorstellen. Dat, of, uh, Je kunt ja, orde, voorzitter. Ik vind nee. dit een persoonlijk verwijt. Jawel, zeer zeker. Dit vind ik echt persoonlijk op de man gespeeld. En dat uh, ik wil dat uh, de heer uh, Kramer dit terugneemt. Ja, dat kan aan de orde gesteld worden. De heer Kramer? Nee, voorzitter. Ik zal nooit uh, mijn woorden hierin terugnemen. Nou, dat is, dat is helder. Uh, ik stel voor dat we dit op een, uh, op een andere manier, op een ander moment, met elkaar bespreken. Het uh, voorstel is aangenomen. Het voorstel is aangenomen, dat hebben we net uh, al uh, geconstateerd. Ik kom bij 12. Participatie Ron in West. De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met het voornemen van het college om te participeren in Rom in West... en de participatie van de gemeente Zandvoort in Rom in West te bepalen op een bedrag van 530.000 euro... waarbij het uitgangspunt is dat de structurele bijkomende kosten binnen de bestaande begroting van de MRA worden gedekt. Wie kan ik over dit voorstel het woord geven? De OPZ wilde het agenderen, dus ik kijk even naar... De de PVV... En de PVV. Wie kan ik het woord geven? Nou voorzitter, uh, het is mij niet bekend dat wij zouden willen agenderen. Uh, het enige wat wij uh, in de commissie hebben gezet, dat wij niet uh, als een bank voor lening moeten gaan werken in dit uh, geheel. Meneer Deen? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Um, we hebben tijdens de commissie al gezegd... handelen in aandelen is en blijft gewoon een risicovolle exercitie. We hebben de wethouder tijdens de commissie... ook naar een aantal uh, mogelijke voordelen gevraagd voor Zandvoort. He, als wij aandelen aanschaffen van dit fonds... en de wethouder kwam helaas niet verder... dan een paar globale uniforme opmerkingen over de MRA. Uh, het wordt simpelweg niet tot de kerntaken van de gemeente om te speculeren met belastinggeld. En wij vinden dat dus absoluut onverstandig en ongewenst. We zijn hier dus uiteraard op tegen. En uh, we hebben het al eerder gezegd, voorzitter... we begrijpen echt niet dat het college hierover positief durft te adviseren. Want het brengt Zandvoort helemaal niets. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie geen andere handjes. Ik weet niet of de portefeuillehouder behoefte heeft om te reageren op dit punt... Nou, in die zin um, hebt u datzelfde uh, in de commissievergadering uh, aangegeven. Um, en ik wil toch weer afstand nemen van, van het handelen en het speculeren met belastinggeld, want dat is gewoon niet aan de orde. En de voordelen voor Zandvoort zijn er wel degelijk, want ook onze ondernemers kunnen hier gebruik van maken en hebben baat bij een sterk economisch klimaat. Niet alleen van Zandvoort, maar ook in de regio. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan denk ik dat wij over kunnen gaan tot stemming van dit voorstel. Wie is voor dit voorstel? Het stembureau is wederom geopend. Ik stemmen voor, zegt tegen. 9 stemmen voor en 7 tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan komen we bij het laatste bespreekpunt. Dat is het punt 13. Vaststellen werkplan Zuid-Kennemerland 2021-2023. De Raad wordt voorgesteld het werkplan Zuid-Kennemerland 2021-2023 vast te stellen. Wie kan ik hierover het woord geven? De OPZ wilde dit ook uh, wederom agenderen. Krijg ik van de G4 door. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, het is inderdaad zo dat wij uh, dit een spreekstuk hebben uh, uh, betiteld. En uh, dat heeft ermee te maken dat wij uh, even de discussie over de, uh, over de bereikbaarheidsvisie wilden afwachten. En uh, nu die is uh, gevoerd en de stemming is verlopen zoals uh, uh, het geval is, willen wij instemmen met uh, het werkplan zuid kennemerland maar willen wij geacht worden niet akkoord te zijn met de in het werkplan opgenomen zaken die verband houden met onze bezwaren tegen de eerder vanavond gegarandeerde bereikbaarheidsvisie. Dank u wel. Dank u wel. Wie kan ik nog meer het woord geven? Niemand? Dan ga ik graag... Oh, de heer Hendricks. Ja, uh, voorzitter, kortheidshalve dezelfde dus uh, stemverklaring of eigen, ja, toelichting eigenlijk als de heer bouwberg van net gaf. Dank u wel. Dan gaan we over tot stemming. Wie stemt wat? Dat is de vraag. En u kunt nu uw stem uitbrengen. Stem voor een 1 5. Dan hebben wij vijftien stemmen voor dit voorstel en één tegen. Daarom ja, is het aangenomen. Iemand in de stemverklaring. De heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter. Ik uh, gaf het al aan in mijn inbreng. Wij worden dus geacht niet tekort te zijn met in het werkplan opgenomen zaken. Die verband houden met ons bezwaren tegen de eerder vanavond. Garandeerde bereikbaarheidsvisie. Dank u wel. Van Dank u wel. Dan komen we bij de ingekomen post. Dat is agenda punt 14. Kunt u instemmen met de voorgestelde wijze van afdoening. Dat is het geval. Dan hebben wij nog het verslag van de vorige raadsvergadering. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Met veel dank aan de notulist stellen wij dat dan ook vast. Dan kijk ik op mijn klok en is het kans 23.36 uur. 36. Dank ik u wel voor deze vergadering. Wens ik u vanaf deze plek. Uh, ondanks alle beperkingen die het op dit moment met zich meebrengt, hele goede kerstdagen en een gezegend nieuwjaar. Uh, helaas zullen wij geen traditionele nieuwjaarsreceptie hebben. De wijze waarop we dat wel invullen krijgt u nog van ons te horen. Uh, u zult in ieder geval ook vanuit de Griffie nog een prachtige kerstattentie ontvangen. Uh, die uh, zal morgen of overmorgen gedistribueerd worden. Ik wens u hele, hele goede dagen. En in ieder geval tot snel. Ja, dames en heren, dat was de raadsvergadering op CFM Zandvoort. Ik ga zelf nog even een half uurtje, uh, of het laatste kwartiertje, tot 12 uur even wat muziek draaien. Om het uur even wat makkelijker uh, of het af te sluiten. En uh, dan zeg ik tot de volgende keer. Maar uiteraard ga ik nog wel nummers draaien. Dus uh, misschien dat ik straks nog spreek. Well, ach, je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent.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 Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Ze waren Frans Duits en Donnie met Frans Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. En dan nu uh, het volgende nummer is Snelle met Smorverliefd. 2, 3, 4.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 hij zou terug zijn met een uurtje Moeders fiets mee uit het schuurtje Hij was moor verliefd op haar oeh, oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh. Tweede klas, voor VWO Meteen door het huis naar de kamer Midden in de nacht, wat misschien werd ik me dood En onze allergrootste angst was de vader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 Zien je shot? Ja, dames en heren, dat waren de raadsvergaderingen op ZFM Zandvoort. Ik ga hier de boel afsluiten. En dan zeg ik tot een volgende keer. Dit was nog voor eventjes. Luister nog even naar direct met Soldier On. een hele fijne avond en tot de volgende keer. Zonder kerstboom. En zet hem op TFM. Het is like my